6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond in Haren veel schade aangericht. Duizenden mensen waren naar het Groningse dorp gekomen... omdat er op Facebook een feest was aangekondigd. Een deel van hen gooide flessen, vuurwerken en fietsen naar de ME. Ook ambulancemedewerkers werden belaagd. De relschoppers maakten verder straatmeubilair kapot... staken een auto in brand en plunderden een supermarkt. 25 mensen zijn gearresteerd. Andere verdachten worden via camerabeelden opgespoord... Aan het begin van de nacht werd het rustiger in Haren. Veel mensen vertrokken toen het begon te regenen. Bij de rellen zijn ongeveer 25 mensen licht gewond geraakt. De politie noemde de sfeer verschrikkelijk en angstaanjagend. De agenten die vorig jaar een filefuik op de A2 veroorzaakten, moeten toch worden vervolgd. Dat vindt de advocaat van de benzinedief voor wie de fuik werd opgezet. Hij zei in nieuwsuur dat hij een procedure begint om vervolging van de agenten af te dwingen. De benzinedief staat vanaf maandag terecht voor doodslag... omdat hij tijdens een achtervolging inreed op de kunstmatige file. Daarbij vielen doden. Ivoorkust heeft zijn grens met Ghana gesloten... nadat een controlepost van het leger vanuit Ghana was aangevallen. Zeven aanvallers zouden zijn gedood. Enkele uren eerder werden drie politiebureaus in Ivoorkust overvallen. Daarbij vielen drie doden. Volgens de regering zijn de aanvallen het werk van aanhangers... van oud-president Bakbo, die vanuit Ghana opereren. In New York eisen elf gevangenen een schadevergoeding van 500 miljoen dollar omdat ze geen flosdraad mogen gebruiken. Volgens hen is dat funest voor hun gebit. De gevangenis weigert flos toe te staan omdat het als wapen kan worden gebruikt. De gevangenen klagen dat ze drie keer per dag poetsen, inclusief tong en tandvlees, maar nog steeds last hebben van gaatjes en bloedend tandvlees.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 Kijk op www.rijksoverheid.nl-aow om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW. Vanavond in debat op 2. Als je gezond leeft ga je bij verzekeraar Menses minder betalen voor je ziektekosten. Help dat om gezonder te worden en mag je nog wel ongezond of ziek zijn. Vanavond debat op 2 rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord... met dit keer aandacht voor een VPRO-icoon, Dolph Brouwers. Zijn door Wim T. Schippers verzonnen alter ego-chef van Oekel was niet bij iedereen geliefd, maar wel bij iedereen bekend. Morgen is het 15 jaar geleden dat hij al verleed. In 1972 werd Brouwers ontdekt door Schippers... die iemand zocht voor de Fred Haché-show voor een bijrolletje... als de patatbakker S. van Oekel uit het Belgische plaatsje reed. Hoofdrolspeler Harry Tau dacht meteen aan Brouwers... die hij kende van de Haagse artiestenclub. Brouwers gaf zijn personage de voornaam Sjefke... en kreeg vervolgens van Schippers verschillende bijrollen in het programma. In de volgende programmareeks Barend is weer bezig met IJf Blokker als Barend Servet... werd Brouwers rol, nu als chef van Oekel, al steeds weer belangrijker. Brouwers introduceerde een geheel eigen taalgebruik. Vol schippersvondsten als reeds. Pardon reeds, dat ben ik, dus, en ik word niet goed. Uiteindelijk kreeg Brouwers in het seizoen 1974-75... zijn eigen televisieprogramma van Oekels Disco Hoek. Daarin ontving hij Nederlandse en Buitenlandse popartiesten... die overduidelijk playbackend optraden. Regelmatig viel er een kantoorkast om of struikelde Van Oekel over een kabel, zodat het geluid uitviel. Nadat Van Oekel tijdens de kerstuitzending in de fietstas van zijn sidekick-ingenieur Evert van de Pik had gekotst, begon Henk van der Meijden een actie tegen het programma. De lezers van het tijdschrift Muziek-Express verkozen chef Van Oekel echter tot populairste televisiepersoonlijkheid van 1974. Hoewel Brouwers al in de jaren 80 begon langzaam afscheid te nemen van zijn Van Oekel. Personage bleef het hem de rest van zijn leven achtervolgen. Overal vroegen mensen hem nog één keer reeds te roepen. Vaak tot zijn eigen ergernis. In het VPRO radioarchief zit een band waarop geschreven staat... legendarisch. Nooit weggooien, nooit wissen. De band zit nog omgedraaid op de spoel en dat komt dan doordat vroeger de koppen van zo'n bandrecorder precies andersom zaten dan bij de modernere machines. De band bevat een chaotische live nachtuitzending uitgezonden in de VPRO vrijdagavondshow van 25 augustus 1973. De uitzending lijkt serieus te beginnen met een interview met Barend Servet over zijn nieuwe plaat en over de nieuwe kerstshow met Fred Hanger. Maar in de loop van de uitzending vallen andere gasten binnen die het programma helemaal overnemen. Namelijk Chef van Oekel Gerrit Dexheil en Jacques Plafond. Presentator Jan Donkers komt er af en toe nauwelijks meer tussen. Het programma vond plaats op het hoogtepunt van de Servet van oekel populariteit en er was heel veel publiek aanwezig in de studio, wat de chaos alleen maar vergrootte. Luistert u naar een rommelig, maar heel mooi uurtje uit 1973. Oh. Zullen wij dan ooit waarderen Wat onze schepper heeft besteld Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar eens mooie gebouwen stonden... Is nu een grote troep. Waar ooit het geld werd uitgevonden... Trap ik nu in de poeder? Och zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder brut geweld? Zullen wij dan ooit? Waarderen wat onze scheppen heeft besteld.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 En dat was nog even een toegift van uh, Fred Haché. Hallo, IJF. Dag, Jan. Wat leuk dat je nog zo laat helemaal naar de studio bent gekomen. Ja, ik moest wel ontzettend snel rijden. Ik kom uit Arnhem. Zeg maar, ik wil je even wat vragen, ja. Jan. Is dit een uh, rechtse uitzending, precies. Ontzettend rechtse uitzending, ja. Ik kan er okay. niks aan doen. <laughs> Hoezo? Heeft dat er iets mee te maken? Ja, uh, dan weet ik wat ik zeggen moet. Je weet wat je zeggen moet? <laughs> hey, hier is het allemaal mee begonnen, hè? Met, uh, met deze plaat. Met deze plaat. Ja. Hoe ho lang heeft hij in de top 10 gestaan? Uh, een week of 6, 7, 8, 19. Fantastisch, hè. Ja. En uh, wanneer gaat uh, plafond weer een nieuw nummer met je maken? Uh, nou, uh, deze week of volgende week, dat weet ik nog niet precies, want ik heb uh, plafond niet gesproken. Mm -hmm. Maar er uh, gaan weer hele gekke toestanden gebeuren. En wanneer denk je dat het in. Uh, weet je al een titel? Uh, de ene titel is, die weet ik dus zeker. Het is uh, Pollens met een hijs hij zit hier. Prachtig. En het wordt weer helemaal te gek, joh. <laughs> je bent ontzettend druk, heb ik gehoord. Hè? Ja, ik heb het, dag en nacht op, met je eigen ook, En met, met kerstmis komt er geloof ik een... een e e e de, ja, nou, zeg. daar, Daar ben ik weer helemaal vol van. Dat wordt weer geweldig. Uh, namelijk 27 december, op een donderdag uiteraard... dan krijgen we weer een enorme kerstshow... met de hele uh, servette clan Of laat ik liever zeggen haché servette clan Want mm. uh, Fred Haché... Bah, uh, Harry Touw doet ook weer mee. Mm -hmm. En daar ben ik erg blij om. En Rijk de Gooier doet mee. En dan natuurlijk uh, Schefke van Oekel en Gerrit de Boef. Nou, het wordt weer uh, prima, prima, prima. Er komt ineens iemand hier uh, de studio binnenlopen en die gaat achter de microfoon zitten. Mag ik ja. even uw naam hebben, misschien? Schefke van Oekel. Oh, pardon. Uh, Aangenaam. Pardon reeds. <laughs> ik de vorige keer een ochtendweiding zou houden... en te laat aanwezig was of zoiets... paardenloper of... Kent u die? Ja? Dat is natuurlijk de grootste onzin. En nu is de morgen reeds begonnen, zou ik zeggen. <kwijnt> wel nu. Hoort u mij? Is er wel geluid? Ja? Kan die? Hé. Hey. Hey. Ik heb ineens allemaal smurrie aan mijn schoenen. Maar vorige maandag heb ik een ochtendwijding uitgesproken... die door domme fouten van de directie te laat werd verzonden. Of zoiets. Daarom nu... Waar ben ik? Heeft u dat? Of zal ik even voor u zingen? Hey, nee. Mooi dat te horen. Eerst een stichtelijk woord op zaterdagavond. Kan die? Ja? Zullen we dan maar beginnen? Zo, goedemorgen dames en heren en ook onze jeugd en welkom gefeliciteerd reeds. Laat deze man toch zijn mond houden. Ditmaal op de radio, zult u zeggen. En nog wel om acht uur reeds. Waar gaat dit over? Maar nee, wacht. Laat ik me even aan u voorstellen. Dit is dus Chef van Oekel. Dat ben ik dus. Zoals ik uh, hier voor u praat. Ja, u ziet mij wel niet. Maar ik ben er wel degelijk. Dat hoort u wel. Ja, ik <hums> Als u tenminste uw radio toestel op mij hebt ingeschakeld. Want anders kan ik net zo goed tegen een stoel praten okay, en Sophie, niemand Sophie. hoort mij. Genoeg, genoeg met dit praten. Ja, een beetje muziek, alsjeblieft. Wij staan hier met z'n allen voor de... Ochtendwater. Ach, pardon. Ik, ik bedoel natuurlijk de ochtendwijding. Maar een vergissing, een verspreking dus meer of zoiets. Deze dag het woord zegt het al. De nolly, die ziet je voeten, Betreft van... Gaan er nog, Magno. Zeep het ten eten En nou moet u even goed luisteren. En met frisse moed gaan wij aan de slag. Een dag vol levensvreugde staat op u te wachten. Of u nu op vakantie zijn of aan het werk, zie maar. Maar ik wil u wel zeggen dat het leven één grote zin, zinvolle uitdaging betreft. Oh, wat een beautiful morning. Oh, pardon. Ik bedoel te zeggen dit. Of het leven nu een geschenk is van God... of van iemand anders... of zomaar... of u weet het wel. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Wij dienen te beseffen... dat er zoal van alles leuks te doen is. En gebeuren vandaag. Lekker eten... Lekker even onder de vijgenboom gaan, als u daar om de een of andere reden... vannacht niet aan toegekomen bent. Maar dan wel even onder de douche en lekker even scheren. Oh, wat is het leven toch mooi. En de medemens helpen en begrijpen natuurlijk. Dat hoort zo. Niet alleen aan jezelf denken. Quic -quic -quic -quic -quic -quic -quic -quic. Timio Regen's, et de Dantes. Amen. Waar staat nou vanochtend? Waar hebt dat nou voor nodig? Zo raak men in de put. Dat is toch overbodig. Dat heb totaal geen nut. Ach, pardon reeds, ik was iets te vroeg, ik ben iets te vroeg begonnen. Begonnen met zingen, dus pardon. Met in de put, dat is toch overbodig. dat heb totaal geen nut. Waar gaat dit over? Wel nu, zolang er mensheid zijn, geeft het strijd, vrees, ellende, veel ellende en nog zoiets, en weet ik veel. En waar heb dat nou voor nodig? Dat is de overbod. Dat hebt totaal geen nut. Precies zoals het orkest daarnet al zei. Zoveel alleende in deze wereld. Zoveel geluk dat wordt verstoord. Zoveel tranen in ons leven. Zoveel zorgen. Wat duurt dat lang? Prachtig gewoon, hè. Zoveel zorgen hè? waar heb je? Nou voor nodig, zo raag men in de peul. Ik heb gezongen. Wel aardig, hè? Ik ben dus ook maar een eenvoudige boerenlul. Nou, ik heb zelf zo'n 6000 LP's thuis staan. en ik zie alles wat eruit komt. maar een dergelijke presentatie krijg ik maar zelden onder ogen. En nu gaan we dansen. Dat was uh, lof uit onverwachte hoek, hè, of niet? Voelt u zich nou gestreeld, meneer Van Oekel? Ontzettend. Ik, ik heb een uh, verzoek aan u. Ik heb vorige week een, uh, een quiz gedaan en die wou ik hier even. Het, de uitzag daarvan wou ik even door dit programma heen uh, gaan strooien. Het was een, uh, ik heb een plaat gedraaid en ik heb de luisteraars gevraagd uh, wie de zanger was van dat uh, nummer. Op oh, er ligt iets op u. Oh nee. Dat gaat wel weer, hè? Zo. Um, Opa. <laughs> <laughs> um, uh, oh ja, de, de, ik heb dus gevraagd wie de, wie de zanger van het lied was. Ik kan ondertussen zelf de uitslag wel even bekendmaken. De zanger was namelijk Gene Clark. Maar dat heeft er verder helemaal niets mee te maken. Nu waren er een aantal uh, luisteraars die ja. uh, dat goed hebben geraden. En hun namen heb ik hier op, op een aantal papiertjes geschreven. Oh, yes. Nu zou ik u ontzettend vriendelijk willen vragen om als notaris op te treden. Nou. En hieruit... Uh, de, ...de juiste mm -hmm. winnaar te kiezen. Mm -hmm. Nou, ik moet u zeggen... En een, ik, en een woord van bemoediging ook mm, toe te spreken ook. Ik moet u wel zeggen... Want is dus een ontzettend belangrijke stap in hun carrière Inderdaad, ook. Ik ben maar een eenvoudige boegelul. Maar als een dingetje trekken... ...dat zal wel lekker worden. Maar gewoon maar trekken Ja, toch, trekt hè? u maar, hoor. Nou, dan neem ik deze. Kijk eens. Dus, die ik? ziet er ontzettend goed uit. Ja, die lijkt me heel goed. Lees u het zelf maar even voor. Dat is dan. Oh pardon, Frans Bus. Koekoekstraat 31, Amersfoort. Posver morgen is niet goed. ben een kuiltje, juist. spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje. Zure bomen uit een badje. Als het dom in hete brei. Gegarneerd met dampende brei. I'm Ha uh -huh. En dan nu de nieuwe sensatie van de nederbiedmarkt. Gerrit Dekseil. Geld, drank in! en lekkere wijven. Allemaal de dan! Hey, man. Heb uh, je een dubbeltje voor de koffiemachine, man? Hey, man. kun uh, je uh, yeah, Heb uh, je een dubbeltje voor de koffiemachine? Heb je een dubbeltje voor de koffiemachine? Het leven dobbelhond had gemaakt. Geld, geld, geld, ho, drankje, lekkere wijven. Geld, geld, geld, drankje, lekkere wijven. Geld, drankje, lekkere wijven. Daar is het waar het in het leven om gaat. Daar kun je mee in leven blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Hij bijna vreugde gekend, voor haar is het vroeger en sloven gebleven. Mijn vader is zuinig en braaf geweest en klaagde het zijn hele leven. Mijn verloofde die trouwde aan man van kantoor en slijt nu haar leven achter de panen door. Zij waarschuwde mij, maar wat was hun lot? Een treurig bestaan, maar ik leef in genot. Daar kun je mee in leven blijven, dat maakt het leven de moeite waard. Al drank lekkere vijf, dat is het waar het in het leven nog gaat. Daar kun je mee in leven blijven, dat maakt het leven de moeite waard. Tot één uur vandaag. Voor drie. Christus. Wat moet je met z'n Ja. Nou, goed. Volgende punt. <laughs> dat begin ik me ook langzaam af te vragen. Ja. <laughs> Welkom uh, Gerrit. Ook hier ja, in de studio. Dag, Hallo. Ik brak, hè? Zeg, dit is al je, je tweede hitsingle, hè? Ja. ja. Dat is wel fantastisch, hè? Vrouw's, Staat hij uh, al in de top 30, deze? Uh, nee, nog niet. denk volgende week. De vorige, dat was uh, Ik ben Gert. Hoe hoog is die gekomen? Ehm uh, Op één. Op één. Op één gestaan. Hè? Ongelooflijk. Ja, acht weken. De ijzeren hand van plafond die heeft. Uh... Ja, dat is het wel hè. Naadloos nou, toegestaan. Ja, als die jongeren de dan is het ook meteen goed. Dat <laughs> weet je. Wat, wat, wat verwacht je, Koord, van deze single? Hoe, zal je hetzelfde komen ongeveer? Nou, ik zelf, ja, natuurlijk. natuurlijk ik, vind het, ik, ik heb het helemaal, nou ja. Uit hart gezongen, hè. Dus, uh, dat is te horen. Hè? Dat is echt, de, dat moet erin gaan. Dat kan niet anders. Is het is toch wat nieuws. Een zeer artistieke productie ook. Hè? Ja. En ik vind die, die sax, die is, dat, is, dat moet ik even melden. Dus is Kloes van Mechelen. Oh, is, o, is geweldig. Die, uh, fantastische, ja. Ja. coastersachtige saxofoonzogo. Ja, dat is eigenlijk de manier die de platen maakt, hè. En die moet van iedereen hier de hartelijke groeten hebben. Is dat uh, Ja, van mij persoonlijk ja. Ook, ja. ook, hè. Allemaal. Even in koor. Ja, absoluut, ja. hoor. Dag, Kloes. Dag. Kloes. Dag. Dag. Tot de volgende zin. Ja, ja, ja, hartstikke bedankt. En bedankt ook, hè. Dat is dat is erg fijn. Als het ware. Oeh. Als het ware. Het dicht, jij. Ja. Ik uh, doe je ook mee aan die, uh, die uh, prima uh, kerstshow die uh, ja. op 27 december ja. is? Nou. Een, Kun je al iets over melden? Is er al een, een Nou, nee. Nee. nee. Nou, het zal Gerrit wel blijven, natuurlijk. Dat he? ik denk het ook, hoor. Dat is, Ja, dat blijft eenmaal. Jongen, eenmaal een dief, bin blij een dief. <laughs> Gerrit als kerstman verkleed dit keer. Ja, <laughs> logisch. Nee, maar dat wordt een fantastische show, joh. Zullen ja. we de, de achterkant van de. Oh, oh ja, nog één ding. Een LP, hè? Je wordt langs toch wel rijp voor een LP, dacht ik? Ja, voor Sint-Nicolaas willen we het niet hebben. He? Prima. In die tijd. Hard werken dan. He? gaan de beek draaien van de single. Ja, die, die vind die ik heet. persoonlijk nou... Als, jezelf, als je nou zelf disjoggie disjockey zou zijn, ja. hoe zou je die dan aankondigen? Nou, ik zou hem aankondigen als... Uh... En nu, dames en heren, iets heel bijzonders van Gerrit Dekseil. Ik wou dat het weer donker was. Ja, u hoort het goed. En hoe dat allemaal klinkt? Geweldig. Mag ik u nog één fragment laten horen? Wauw dat het weer donker was, want al die zonneschijn. Dat komt Gerrit niet van pas, dat vindt hij niet zo fijn. Het is wel mooi die zonneschijn, maar ik heb liever nacht. Dan kan ik lekker bezig zijn. Dan sla ik weer mijn slag En bij het krieken van de dag Gaat men weer naar kantoor Er was niemand die mij zag Ik ga er met de buit vandoor Tevreden ga ik dan naar bed Het klusje is volbracht ik heb een leuke kraak gezet, dat heb ik leuk bedacht. Het krieken van de dag Gaat mij weer naar kantoor Er was niemand die mij zag Ik ga er met de buit vandoor Ik wou dat het weer donker was Want al die zonneschijn Dat komt Gerrit niet van pas Dat vindt hij niet zo fijn Het is wel mooi die zon Schijn. Maar ik heb liever een nacht. Dan kan ik lekker bezig zijn. Dan sla ik weer mijn slag. Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. Oh god, mag die boten aan heren van de opname, wilt u een boterhand? Ja, dat wat, zullen we, wat zullen we nu weer gaan doen? Even kijken, hier voor me ligt de hoes van de eerste plaat die... Uh, is dat de eerste plaat, klopt dat, meneer Plafond? Die uh, van, uh, uit de Darkanivapstal is gekomen. Heel fijn. <laughs> Prima de luxe, de, de, de hit die uh, verschenen is na de eerste Fred Hachet-show. Daarvan is nog een B-kant, nietwaar, Eiv? Ja, die heeft uh, een ontzettend erg... weinig aandacht gehad. Die volgens sommige hitkenners ja, eigenlijk veel sterker is. Uh, veel sterker is, maar dat is altijd met een B-kant. Die krijgt ja. altijd te weinig aandacht en dat is jammer. Dit minder... is de B-kant van plafond die ja, um, um, je hier hoort. Zeg, ehm. Ik zou eigenlijk ja. hetzelfde willen vragen als wat ik net aan Cor uh, heb gevraagd. Als jij al Jizuki was. hè? Hoe zou je wat een wereldvol stampij dan aankondigen? Ja, dames en heren, dan krijgen we nu een hele bijzondere, een zeer bijzondere, mag ik wel zeggen. Eentje met napalmbommen en, en lillende gitaren. En dat is dan, ja, zo is het wel genoeg bal gehakt. We krijgen nu een wereldvol stampij. Haché en servet. En dit is de moeite waard om te luisteren. Besef toch, je bent niet alleen, wij leven. Zeg toch, je leeft maar één keer, wat geweest. Die van mooie muziek houdt. En wat een variatie. Dat Kan die? Dat gaat niet zo. Wij wel. Ja, we nou, Wacht even. Nou moet ik iets aankomen. Heren heren van de opname kan dat niet wat rustiger alsjeblieft. Verdomme, ik was er toch straks helemaal niet goed van. Ik moest me toch zo braken. Overgeven dus eigenlijk. Is verschrikkelijk verschrikkelijk een rot zo hier, wat een herrie. Dit houdt toch geen mens uit? Het toestel staat afgestemd op Ilversum 3. verkeerde bril op, het is worst. Weet je hoe een Hollander uh, een muis vangt? Nee. Weet jij hoe een Hollander een muis vangt? Hoe een Hollander een muis vangt? Gaat hij met zijn kop voor het gat van de muis zitten. Voor dat ja. muizengat. Ja. En dan roept hij... Oeh, Hier zit een kaaskop, hier zit een kaaskop. Misschien... Kom maar nog ja. wat Vind Dat vies! Zo, Zo vangt een Hollander muis. Uh, <hielpast> ja, Zal ik de nu spelen. Bah! Dan moet ik even Kunnen jullie niet een, ja, een beetje, beetje voortmaken? Ik <grijpte> dat een vies gesprek daar. Is er nou een rood licht? Zijn we nou in de uitzending? Heel fijn. Oh, ja. uh, dat is ja. blok. Dat dit is de rechtse uitzending, Streeks. Eindelijk wordt het rood licht. Hey, hey. Ik ben buitenverzit. Dit is dit. Mooi dat te horen. Ja. Dames en heren, over tien dagen ligt in de winkel. Het nieuwste product uit de Dacani Vapstal. De eerste single van Je Plafond zelf. Credo d'un paysan. Alle van de raad, ja, de de horizon, de zon ja, de je crois en toi, Exactement. maître de la nature Je pas tout la vie et la fécondité Dieu tout puissant qui vit la créature Je crois en ta grandeur Je crois en ta bonté. Je crois en ta grandeur I'll be Dans le frisson sublime nee, nee, nee. à l'heure du jour le soleil descend nee. ma faible foi nee. chez de la ja. ville monte Nature, je m'en pakt oe la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant, qui fit la créature? Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois. Dames en heren, Even wachten, een ogenblikje. Zo is wel genoeg bal Ja. Dames en heren. Jeugdige luisteraars. Het verheugt mij dat ik dankzij het initiatief en de gastvrijheid van de VPRO, maar ook dankzij de radio als onontbeerlijk technisch hulpmiddel tot een groot aantal uur iets zeggen kan in verband met het zeer verwarde aanzien dat de wereld in onze dagen heeft. Hey, het lijkt wel of Jacques Plafond hier net is komen binnenlopen. Ja, ik kom, uh, kom uh, regelmatig uit een recital. Uh, ik, ik ben maar wat heeft u daar een prachtige piano staan? Zal ik, zal ik even daarop uh, spelen of zoiets? Lijkt me een perfecte gelegenheid. Uh, ja, dan moet ik er even. Ik, laat toevoegen? u maar even heen, ja. we, we wachten wel even rustig. Ja. ja. Hmm. Zal ik dan even zingen onderhand? Nou, als u even. Meneer Plafond is nu. Oh, uit het pardon, Riets. Meneer plafond? Ja, dat is je. Uh... Ik, het... ik vind het uh, werkelijk bijzonder mooi. En ik geloof dat alle aanwezigen hier in de studio ja. ook bijzonder geroerd zijn. Ja, graag, graag, graag. Inderdaad. Zou u hetzelfde stukje nog een keer kunnen spelen misschien? Met natuurlijk helemaal. Ik. ik uh... Ik vind het prachtig ja. Oh, dus, dus dit speel ik nog even. Is dat een gedeelte van uw, van uw LP? Ja, die LP die komt dus uh, uit uh, over een tijdje of zoiets. Oh ja. Uh, nou, dat kan uh, 10, 12 uh, dagen of iets in die aard. Of, zie maar, uren. Maar, uh, nou, maar, moet, maar moet ik het maar... nog een keer voor ja. u spelen? Of. Zo, uh, uh, voor... so, uh, wat? Je ja, you moet en... rephrase the question. Ik yeah. begrijp ja, niet uh, wat je bedoelt. Dan moet je ja, maar ja, niet in de ja, Wat nee, nee, uh, uh, een toe, ja. bedoel je ja. exactly? Precies. probleem. Kunnen we nog een uh, stukje. Ja. Hallo. Mag, mag ik even iets? Nee, ik ja, mag niet wel. Nee, ha, hallo. Ik vind het schandelijk. De wijze. Ik bedoel, ik ben hier helemaal uit de Riezeitel gekomen om uh, te spelen dus eigenlijk. En daar ben ik helemaal naartoe gekomen. Stond er stond een prima vleugel op terecht. En uh, de tweede gedeelte stond dus eigenlijk meer dus op een plaat. Die dus. Uh, of het tien dagen uitkomt. En dan gaan ineens die mensen daar... Uh, doen net of het, of het, het leuk bedoeld is. Of wat, wat is dat nou? Prachtig. Nee, daar heb ik gewoon... Uh, dat uh, maak ik toch... Uh, daar zult u meer van horen. Want <lacht> ik echt te direct... Is meneer Klomsmaar daar? <lacht> Want, uh, nee, de, nee, la, nee, dat vind ik helemaal niet aan lachen. Dat is toch goed? Nou, meneer platform, zullen we wel aan de, wijze, de wijze van compensatie de B-kant van... Nee, luister, meneer. ik heb dus gewoon... Uh, ik, heb, ik ben bereid geweest om hier even wat te spelen in de ja. studio. Waarvoor waar, waar we u zeer erkendelijk hebben. Oké, okay, staat sufie sta-sufie. En... Ja. Genoeg, genoeg met even? de ja. ja, Een beetje muziek, alstublieft. Mag ik even? Heren? Ja, als, uh, dat is eh, uh, dat is even uh, onder orde. Maar ik wou het even met nadruk stellen dat ik het een schandelijke wijze vind. Ik bedoel, moet ik dan even dus met de heer Klomsma over hebben. Nee, ja, ga je dat ik gewoon bereid ben geweest om in die studio, dus live, ja. even op de piano te spelen. En dan zetten ze ineens die plaatopname op. En dan gaan ze heel raar artistiek een beetje zitten misvormen. Een soort uh, e elektronische, weet ik wat. Een soort underground, of hoe die rotzooi heten mag. Nee, uh, hij heeft het wat gedaan. Het lijkt wel Flower Power. Hé hey, nou. jasses, wat duurt dat lang? Nee, hij heeft het wat Hoor het gedaan. See, the baratina, ha, je. <mile> Alors, <and> qu'est-ce <subtotrence> qu'il eu c'est possible, si, Nous avons besoin de vous, cest Bougeron, célèbre, de baratinage. je de paratinage Ik heb, oh. nee, heb dat ook heel veel. Ja, maar Moi ja. ja. nou, z'n mijn leiding, mag ik dan? Ik is een boterham. Voel, Neem jij <laughs> de... Oh ja, ja. Ja, en het werd uh, steeds chaotischer en dat duurde nog wel even voort. Ja, ja. Daar in 1973 bij de VPRO Vrijdagavondshow. Met onder meer chef van Oekkel. En het is morgen, 15 jaar geleden, dat Dolf Brouwers overleed. Dit was Woord. Volgende week zijn we er weer met meer afgestofte parels uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon De Vries en de techniek hier was vannacht in handen van Rolf Schreuder. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken. U kunt mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of stuur een kaartje naar Vpiro Woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Uh, ik uh, wens u een heel fijn weekend. Mijn naam is Nora Romanesco en uh, wij horen volgende week weer van elkaar. En zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1-journaal. Wij geloven in de zending van een vuur die door God verzonnen is... om voor alle gemeenten het is ook voor het Nederlandse volk... veiligheid en levensmogelijkheid te veroveren. Haar vader was een beetje fout en haar grootvader heel erg fout in de oorlog. Actrice Katenka Woudenberg sprak er nooit over op het toneel. Tot een bevriende regisseur haar adviseerde... zet je gevoelens eens op papier. Morgenochtend, tussen 7 en 8, Katenka Woudenberg in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze uh, niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Paul Carrick. Zijn lekkerste songs. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu bij Free Record Shop.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 Deze dramaserie van Max met in de hoofdrol Monique van der Ven... maakt kans op de Gouden Televisering. Om genomineerd te worden, hebben we uw stem hard nodig. Ga naar de website drdeen.nl en breng uw stem uit. Hartelijk dank. Feliciteer Edukans op Facebook. En help een kind naar school. Met BouwConnect werkt Bouwend Nederland sneller, slimmer en met minder fouten. Hoe? Dat laten we u graag zien op het BouwConnect-event... waar de grand release plaatsvindt van de nieuwste versies van de bibliotheek... het communicatieplatform en WoonConnect. Benieuwd naar wat BouwConnect voor u kan betekenen? Kom dan op 30 oktober naar het Beatrix Theater in Utrecht. Meld u vandaag nog kosteloos aan op bouwconnect.nl. Bouw mee! BouwConnect is een gezamenlijk product van KPN en de Twee Snoeken. Dit is Radio 1.